Van Tilburg University. De Zweedse prijs wordt sinds 2006 uitgereikt. Van Dijk krijgt hem voor het opzetten van de internationale slachtoffer enquête, waarin burgers naar hun ervaringen met criminaliteit worden gevraagd. Van Dijk krijgt 1 miljoen Zweedse kronen, en dat is ongeveer 110.000 euro. Het weer bewolkte nevelig in het zuiden, hier en daar ook wat zon, wordt 5 graden in het noordoosten tot 10 graden in het zuiden. Morgen veel bewolking, later op de dag misschien wat zon, is vrij zacht, ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad, daar is de N236, de weg geweest, Hilversum In beide richtingen dicht bij drie door een ernstig ongeluk. Houd daar dus rekening met de omleiding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Me love, oh, wishing well to kiss and tell oh, wishing well. I could doubt you. Get up, don't go, don't go, don't go, don't go,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 Eens wie voel je stond, wat zou je doen als ik ging hier voor je op de grond, wat zou je doen?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 shit He never treated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 The forest says we are the trees